Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Israël is massaal gedemonstreerd voor een deal met Hamas... om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen. Naar schatting waren er in heel Israël ongeveer 500.000 demonstranten op de been. Morgen is er een grote staking om de regering verder onder druk te zetten. Onder meer het vliegveld is dan gesloten. Afgelopen nacht vond het Israëlische leger de lichamen van zes gijzelaars... in een tunnel onder Rafa... Volgens het leger waren de zes kort daarvoor door Hamas gedood. Hamas ontkent dat en zegt dat de gijzelaars zijn omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Bij verkiezingen in de Duitse deelstaten Turingen en Sachsen is de radicaal rechtse AFD met ruim 30% van de stemmen de grote winnaar geworden. In Turingen werd de AFD duidelijk de grootste. In Sachsen lijkt de CDU nog net iets groter te blijven. Volgens de AFD-leider in Turingen blijkt uit de uitslag... dat de kiezers willen dat de AFD gaat regeren... en dat ze er kwaad over zijn dat andere partijen dat blokkeren. De nieuwe links-populistische partij BSW werd in beide deelstaten de derde partij. De BSW verzet zich onder meer tegen de Duitse militaire steun aan Oekraïne. UNICEF is tevreden over de start van de vaccinatiecampagne tegen polio in de Gazastrook... Dit weekend begon de grootschalige campagne in Centraal-Gaza. Israël en Hamas hebben beloofd dat ze in gebieden waar gevaccineerd wordt drie of vier dagen niet vechten. In totaal moeten ruim 600.000 kinderen onder de 10 jaar tegen polio worden ingeënt. De nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen is vanavond opengegaan voor het verkeer. Er is zeven jaar aan gewerkt... Een deel van de weg is ondergrond komen te liggen. Dat leidde vooral de laatste maanden tot veel verkeersoverlast. Na de officiële opening door minister Matlener... werd de Groningse Ringweg om 8 uur opengesteld voor het verkeer. Het weer. Vannacht koelt het maar langzaam af naar 15 tot 19 graden. En morgen wordt een broeierige dag. Met eerst op veel plekken zon, maar in de loop van de dag steeds meer kans op een flinke bui. Het wordt 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, voor me in de klas. Dat ik ooit een schaduw was, dat heeft ze nooit geweten Ik sprak haar aan wat te vergeet, zij was mij vergeet Zomaar na verstand, na verstand Je had nog steeds diezelfde ogen En nog steeds diezelfde mond Daar ik ook jouw sleutel had En ook weer ben verloren En dat ik zins wat van je hield Dat schijnt je nu te storen Niemand ziet me Niemand kent me Niemand laat me ooit iets naar is agenda, maar ik dans dus ik besta. Als ik op de dans versta, begin ik pas te leven. met nee. 6.9 ZFN My sobriety We just picked a little Empty pie For the fun the people Had at night Late at night Don't need hostility Timid smile And pause to free I don't care about Different thoughts are good for me Up in arms and chasing home All God's children took their toll Look, my eyes are just holograms Look, you're looking Them. Good Clear. Whisper softly to your ear Keep me safe me by if I don't open up my eyes, well that's fine by me, so wake me up Zo, we...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 Dit nooit meer vergeten bovendien Ik ben mezelf niet ieder al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf niet of al die jaren nooit geweest Ik ben mezelf die jaren nooit geweest Today